Op de A6 tussen Emmeloord en Lelystad zijn drie mensen licht gewond geraakt bij een kettingbotsing. Een kilometer voor de ketelbrug botsten 15 auto's op elkaar. Dat gebeurde toen ze een mistbank inreden. Door het ongeluk ontstond op de snelweg een ravage. De A6 richting Lelystad is voorlopig nog afgesloten om bergers de gelegenheid te geven de wrakken weg te halen. In Culemborg zijn na de ongeregeldheden tijdens de jaarwisseling in totaal zes mensen aangehouden. Vijf daarvan zijn de Marokkaanse inzittenden van een auto die tijdens de Nieuwjaarsnacht inreed op twee Molukkers. De twee raakten lichtgewond. In Culemborg zijn al langer spanningen tussen Molukkers en Marokkanen. De politie patrouilleerde tijdens oud en Nieuw Extra om rellen te voorkomen. In Den Bosch is een zwerver gearresteerd die een politieagenten had aangevallen. Ze was met een collega op een café ruzie afgekomen. Toen ze uitstapte om polshoogte te nemen, rende de zwerver op haar af... en gaf de agenten een stomp in het gezicht en nam haar in een wurggreep. Op Britse luchthavens worden zo snel mogelijk bodyscanners ingevoerd. De Britse premier Brown heeft dat gezegd tegen de BBC. Zo gauw het praktisch mogelijk is, worden de apparaten geplaatst. Volgens Brown zal de invoering van de bodyscan geleidelijk gebeuren... Hoewel sommige deskundigen vragen stellen over de effectiviteit van de scan... ...vindt Brown het essentieel dat de veiligheid verder wordt verbeterd. De Zuid-Afrikaanse president Zuma gaat voor de vijfde keer trouwen. Zuma is al met twee vrouwen getrouwd, morgen komt daar een derde bij. Het 67-jarige staatshoofd scheide eerder van een vrouw, een andere echtgenote pleegde zelfmoord. Polygamie is toegestaan in Zuid-Afrika, het is niet ongebruikelijk in de Zulu-traditie. Het weer. In het noordwesten af en toe sneeuw, minimumtemperatuur tussen min 5 in het noordwesten en min 15 in het binnenland. Morgen langs de kust soms sneeuw of natte sneeuw, temperatuur rond het vriespunt. Dit was het NOS Show.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 maar dat kost ook heel veel geld. Mm -hmm. En uh, dan denk ik, nou dan ga ik dat doen. En dan zijn mijn klanten de bordurenbedrijven Nou die uh, al voortschrijdend inzicht uh, uh, leert je dan dat het in het Oostblok uh, heel goedkoop aangeboden wordt. Oh, dus dat ja. was geen optie. Concurrentie. Nou, maar ja, je bent dan toch aan het kijken. En dan kom je op een beurs uh, voor uh, bordurenbedrijven mm -hmm. En uh, toen stond er een, een bedrijf stond er, en die had...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 Ja, nou, ik zeg het. Het klinkt niet zo uh, netjes, maar ik zeg altijd de Duvel is oude <laughs> Ik ben namelijk, je kan eigenlijk heel veel materialen graveren: uh, glas, metaal, uh, uh, leer, hout is heel mooi om te doen. Uh, Vries kan heel mooi ja. ook.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 een oh, neem mooi. papier, dik papier, mooi papier en ja. dat ga ik dan proberen en dat is gewoon goed gelukt Dus iedereen krijgt het soms ook van meen <laughs> Ja, dat is wel heel heel apart Het graveren wat ik alleen maar ken is bijvoorbeeld op een, uh, een glas dat je dan uit het buitenland kreeg van iemand met je naam erin gegraveerd ja. Maar dat is dan met de hand met een staafje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 Uh, verder komt het ook voor dat, er, uh, dat mensen met, met iets aankomen mm. en dat is doodeng één want ik had bijvoorbeeld een mevrouw die had twee hele prachtige champagneglazen van kristal gekocht ja. ergens in een antiek winkeltje ja. en dan komt ze bij mij op te graveren en dan sta ik daar met bonkend hart want ja, uh, het kan ook fout gaan ja. het is deze keer goed gegaan dus dat geeft ze ook alweer heel ja, daar word ik weer heel blij van en ja. uh,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 F- Dit is CFM Radio. Ik ben in gesprek met Sandra Algera van Graveer uh, Sandra, kan je vertellen ja, hoe je eigenlijk tot het ondernemerschap bent gekomen? Want je bent eigenlijk niet van huis uit een ondernemer. Wat deed je eerst voor werk? Nee, ik ben niet van huis uit een ondernemer. Ik uh, heb twintig jaar het onderwijs gestaan. Uh, ik was lerares textiel textiele voor mijn kunstbeschouwing. En de laatste zes jaar, zoals ik net al zei, ja, was ik bij het uh, ideebedrijf.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 Dus dat gaat wel heel erg leuk. blijf met de deur op slot. In een kamer zonder ramen. Het thuis dus schijnt mijn licht kapot. Mijn ziel is naart naar haar Gevangen in dit rijtjesland. Kraait door betonnen muren. Zie ik, zie wat jij niet ziet. Ben nauwelijks weer te sturen. Ik laat me gaan. Sign mm -hmm. to get behind the sun and cast his way. Uh -huh. All I need's a place to find, uh -huh. and there I'll celebrate. So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 En, en daar, nou dat lukt hoor. Ik zeggen. Ja, ja, ja, want dat, uh... dat is ook nog niet zo bekend. Tenminste, bij mij niet, maar misschien ook bij andere zandvoorters of mm -hmm. Nederlanders nog niet zo. Dat je ook al die andere materialen hebt en grotere objecten mm -hmm. en zo kan graveren. Dat ja. Ja, is toch uh, bijzonder? Ja. Ja. We hebben altijd aan het eind van het programma de shout-out. Dat houdt zoveel in als van waarom zouden we bij jou komen om te laten graveren. Nou.